Van 12 uur. Gerk met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat aanklopt bij het advies- en klachtenbureau Jeugdzorg neemt fors toe. Volgens directeur Timmers van het AKJ komt dat onder meer doordat gemeenten sinds vorig jaar verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. Mensen klagen onder meer dat ze onvoldoende informatie krijgen over wetgeving en procedures. Timmers noemt het opvallend dat naast ouders ook steeds meer hulpverleners contact zoeken met een vertrouwenspersoon van het AKJ voor een gratis advies. Bij een Israëlische aanval op de Gaza-strook zijn twee Palestijnen licht gewond geraakt. Gistermiddag werd er een raket afgevuurd vanuit de Gaza-strook die neerkwam in de Israëlische stad Sderot, zonder daar slachtoffers te maken. Het leger schoot op tientallen projectielen terug. Het zou gaan om de zwaarste tegenaanval sinds 2014. Een woordvoerder van het leger zegt dat er is teruggeslagen om rust te brengen voor de mensen in Zuid-Israël. Hij zegt geen escalatie te willen. De Belgische mondharmonica speler en jazzmuzikus Toet Stielemans is overleden. Internationaal befaamd en onder meer bekend van de filmmuziek van Turks Fruit en de tv-serie Baantje. Toet Stielemans, geboren in Brussel, kreeg op zijn veertiende een mondharmonica als remedie tegen zijn astma. In de loop der jaren heeft hij samengewerkt met artiesten als Charlie Parker, Miles Davis en Eleanor Gerald En ook met Stevie Wonder en Sting. Toet Stielemans was 94 jaar. Bij veel tankstations konden automobilisten vanochtend niet pinnen. De storing begon volgens betaalvereniging Nederland iets voor acht uur en duurde ongeveer een uur. Mensen die niet konden pinnen en geen cashgeld bij zich hadden, mochten een eenmalige machtiging afgeven. De storing is inmiddels verholpen. Sinds het aantreden van president Duterte in mei is het aantal drugsgerelateerde moorden in de Filipijnen verdubbeld. Volgens de politie zijn er ongeveer 1800 doden. Sinds het aantreden van Duterte worden elke ochtend doden gevonden die drugstieler zouden zijn. Doodse Scades werken s'nachts een dodenlijst af die door de politie en buurthoofden is opgesteld. Het weer veel bewolking, soms regen of motregen. Het wordt zo'n 21 graden. Vanavond opklaringen vanuit het zuiden. Morgen volop zomerweer en de temperatuur stijgt boven de 25 graden. Dit was het NOS. Het is Dennis Mooi van de ANWB.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 Zandvoort luncht. Dagelijks live bij ZFM's tussen 12 en 2 uur. Ja, een hele goede middag, luisteraars. Vandaag niet Charles, maar Hans Wassenaar. En. eh... En Dolly. Ja, uiteraard. Die ja. is er al op uit hier. <laughs> nou, nee, dat valt wel mee, hoor. <laughs> Volgens mij heeft ze een bed hier, hoor. <laughs> stiekem, ja. ja. <laughs> Goedemorgen, of eigenlijk goedemiddag inmiddels allemaal. En uh, wij wensen u natuurlijk een hele smakelijke lunch. En uh, wij moeten nog beginnen. Nou, ik heb ja. er net al stiekem eentje weggewerkt. Ja. Ja, ja, Voor dat heb harde het... werken ja. krijg je trek, hoor. Oh. Ja. ja, ja, ja. En wat een dag, mensen. Wat een nieuws begonnen we vandaag mee. Ja. Het, uh, Komt niet echt als een verrassing natuurlijk. Maar uh, uh, mondharmonica-speler. Tielemans, ja. overleden. Weer een virtuoos weg, hè? Ja, weer een virtuoos ja. weg, ja. Hij is niet bepaald in de Wiegesmoord natuurlijk. Met 94 jaar, je moet het maar zien te halen. Nou ja, inderdaad. En uh, wat, ik, wat ik dan ook grappig vind, is dat hij uh, eigenlijk pas... We zitten nu... Uh, 94, ja, drie jaar geleden dan. Want op zijn 91ste 91 ja. stopte hij met zijn ja. carrière. Ja, moet je omdat het een beetje te vermoeiend voor hem werd. Dan denk ik, jee, mijn man. Ja, ik hoorde, ik hoorde dat hij last van astma kreeg, heb ik gehoord. Nou, dat had hij als kind al. Hoe oh, had hij dat al? Ja, hij had als kind al last van astma. En uh, daarom heeft hij ook van zijn ouders een mondharmonica gekregen. Want hij speelde oh. accordeon en gitaar. Maar doordat hij astma kreeg, heeft hij op advies van de arts... Heeft hij, euh, hebben zijn ouders een mondharmonica voor hem gekocht. Met alle gevolgen van ja, dien. Geen slechte zet geweest. Dus, nee, precies. Dus ik, ik zei vanochtend ook nog tegen mijn kleinzoon. Je ziet, zo zie je maar. Soms moet je gewoon blij zijn ja. dat je een ziekte krijgt. Ja. Want die gaat inderdaad euh, met, met zo'n klein adviesje. De hele rest van je leven anders inrichten. Heb je ook een mondharmonica gekregen van jou? Of niet? Nee, nee hij heeft er... nog geen astma. Nee. Nee, dus nou, pas als hij astma krijgt, krijgt nee. hij van mij een mondharmonica. <laughs> Dan mag hij geen mondharmonica. Oh, oh, oh, oh. Ja, nee, maar het is natuurlijk een, ja, een, een grote jazzmuzikant. Hij ja. heeft, heeft met ja. ik weet niet wie allemaal gespeeld. Ja, was heel goed. Als je, als je zo'n rijtje op zou moeten noemen... dan denk ik dat we gewoon uh, al aan het regionale nieuws gaan komen. Dat zou zo kunnen, ja. ja zoveel <laughs> mensen waar hij mee gewerkt heeft. Grootheden. Ja, ja. He? Peggy Lee, uh, Benny Goodman, ga ik het toch opnoemen. Ja. Ellie Fitzgerald, Quincy Jones, Bill Evans. Uh, ja, wie nog meer? Ja, niet, Billy Joel, niet, Paul wie Simon, niet? Stevie ja. Wonder. En, en al die filmmuziek die die, ja. uh, waar hij verantwoordelijk ja. voor is. Ja, Weet je wat ik vind? En wat? dat vind jij volgens mij ook. En ik denk heus wel dat je wat in je koffertje ja, bij je had van Ja, dat denk hem. ik ook wel. Zullen ja. we even ter ere van Stielemans wat van hem gaan draaien? Gaan we doen. Ja? Hartstikke okay. mooi. Daar hand. komt hij Goed zo. <middels> Ja, mooi. Hè? Prachtig nummer. Ja, ja. Niet zo bekende, maar nee. wel eentje waarop je dus heel duidelijk kunt horen hoe kundig die man was ja. op die mondharmonica. Ik ben ja. altijd al blij als ik er een beetje Keesera uit kan krijgen, <laughs> ja. weet je wel. Ja, Door Remi is al heel wat. <laughs> Jongen, wat, wat een instrument is dat. Maar, maar hoe die man dat ook weet, wist, laten we het zo zeggen, ja. wist te bespelen. Fantastisch. Nou ja. ja, mensen vannacht in zijn slaap overleden. Toetstielemans. Ja. Uh, hoe is je weekend geweest? Vertel me wat dat is. Het ik, ben, uh, niet, ik heb heerlijk geslapen en wakker geworden. Ja. En, en ja. het weer was niet <laughs> zo geweldig, hè? Nou ja, dat, uh, gistermiddag klaarde het hier in Zandvoort in ieder geval helemaal op. En we hebben nog een heerlijke middag beleefd. Oh, nou is er, en, in, de, in de Hoofddorp was het helemaal niks. Ja, wat zonde is ja. dat dan. Hè? Ja, ja. Hemelsbreed helemaal niet zo ver nee. van elkaar vandaan. En toch een wereld van verschil kwamen. Wonen we misschien toch verkeerd? Nou ja, Ach, wie zal het zeggen? Ik, ik ga het niet zeggen hoor. Nee, nee, je mag het zeggen hoor. Het zal ook gerust wel eens andersom zijn. Ja, dat, dat, dat wij hier niet naar buiten kunnen en dat jullie lekker in de tuin zitten. Ja, dat kan ook. Ja, ja toch? Ja, ja, ja, ja. Jullie hebben wel meer wind hier, dat is wel zo. Ja. Dat is waar, ja. ja. Een open gebied, hè? Ja. ja, ja. Maar dat vinden we wel lekker hoor, met z'n allen. Ja. Lekker die wind. Tenminste, ik wel, ik hou ervan. Ja, ja, dat kan ja, wel ja, ja, ja. We gaan wat draaien, vind ik zo. Oh, ik dacht dat je met een bruggetje bezig was. Ja, nee. ik denk we krijgen een, een liedje over de wind. Nee, nee, zo, dat nee, niet. nee, nee. Nee, mijn bruggetje, die was er niet. <laughs> Nee, maar ik ging ik ga, een brug te ver. Ik, ga ja. Mee, ja, ik heb wel House of the Rising Sun. Hé, hey, prachtig. Ja, gaan ja. we doen. Mooi. Echt, een House of the Rising Sun. Ja, ja dat je? is toch een van de meest gespeelde uh, liedjes. Vroeger tenminste, als je, als je leerde gitaar spelen. Ja, hè? Ja. Dan was dit een van de eerste nummers. Nou, ik, die dan... ik ben nee? begonnen nee, met Van Ria Falk. Van Ria Falk. Ja, ja. ja nee, Ria Ria hou je echt nog van mijn rock'n'billie. Zo ben ik begonnen. Op je gitaar? Op een gitaartje. Ik heb nog nooit iemand uh, dat horen spelen ja, op een ja. gitaar. Ja, maar ik, ik kon ook niet Jij zo bent goed. ook altijd een aparte. Hè? Ik kon ook niet zo goed spelen, moet ik eerlijk nee, zeggen. Nee, <laughs> dus ze denken, van, laat ik dat maar aan hem geven. Want oh, daar snap eh? het nog niet van. <laughs> <laughs> maar dat werd niet zoveel gezongen volgens mij bij kampvuurtjes. Hè? Nee, dat nee. had je met de House of New Orleans. Maar ja, wel, ik hè? ben natuurlijk dat... ook wat ouder dan jij. Hè? Dus dat was ja, in mijn, tijd, een in mijn ja. tijd was dat een hit. Ja, ja. maar dit, niet, dit, dit toch ook? Ja, dit, dit ook. was dit later. Nee, nee dit was later. Was dit later ja, dan die ja, ja, afvalligse ja, ja, ja. uh, Billy, uh, ja, Billy. Uh, Billy? Ja, die ja, Billy. Ja. Die ken je nog wel of niet, Rock'n Billy? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Kunnen die... we straks ook wel draaien? Ja, lijkt me ook wel. Ja, is leuk, leuk toch? Ja, Hans zijn een... eerste ze zijn <laughs> etude. <Ja. laughs> Gaan we ook nog meemaken ja, vandaag, we mensen? Mee Och, ga... uit, het wordt weer een moorduitzending. Ja, dat nou, gaat, gaat leuk, hoor. <laughs> <laughs> ik heb nog iets van na, na middernacht, heb ik. Wat heb je nou weer gedaan? Na, na middernacht. Wat was er dan na middernacht? After Midnight. Oh, je bent oh, ben nu wel een bruggetje aan het maken. Had je hem door? Oh, ja. Ah, Eerst niet. Ik trap erin. <laughs> ja, ja. Ja. Ik denk er is iets met je gebeurd na nee, middernacht nee, nee, nee, Met Rocking nee, Billy. Nee, nee, nee <laughs> <niet> met <Rocking laughs> Billy. Nee, laat ze het niet merken. <laughs> oh. Jammer, hè? Ja. Nou, ja, daar gaan ja. we dan. Yes. After Midnight. Lekker.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 We're gonna cause talk and suspicion Do an exhibition Find out what is a whole living After midnight We're gonna let it all hang Talking suspicion, give an exhibition, find out what it is, On lay back. After midnight, we're gonna let it all hang. Het is alweer tijd voor de drie en één. Hoogste ja, tijd. Ja, hoogste oh, tijd. Hoogste tijd. En, de, de rode draad is een. een uh... <lacht> ja, zo heet dat, de rode draad. Jij hebt het net ja, opgezond. Nee, ik... Vertel me dat eens even uit Engeland vandaan, <lacht> hoe heet dat? Dat ga je toe, een bagpiper. Ja, dat is de je... rode draad. Hans rode draad met <lacht> begin van je... de week is de doodles. De doedelzak, daar komt-ie. Veel plezier hoor. <lacht> Eén, één, één.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 Lichten zijn niet het zout van mijn ogen en mijn mond. Hoe vaak dat ik niet dat haar voor mij veranderen kon. Terwijl ik droomde van jouw blauwe horizon. De zee die leeft in mij, dat ben wij. Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja luisteraars, nieuw begin van de week en uh, weer een, een nieuw uh, regionaal nieuws. Het raceteam van 50 studenten van het InMotion team van de Technische Universiteit uit Eindhoven is het hele weekend achtervolgd door pech. Ze zouden de elektrische bolide, waar ze al twee jaar aan gewerkt hebben over het circuit laten rijden. Het lot beschikte echter anders. Vrijdag werd ontdekt dat een onderdeel ontbrak... dat verantwoordelijk is voor de aansturing van de brandblusinstallatie. Zaterdag bleek de wagen nog te kampen... met een probleem in de elektrische bekabelboom van de bolide. En in het tijdslot zondag kwam de regen met bakken uit de hemel... zodat ook dat niet door kon gaan. Nou, met tegenzin moest de stekker uit het project getrokken worden. Dan nog een... Uh... Nieuwsitem over een auto. Uh, dat ging over een achtervolging van een BMW met gestolen kentekenplaten. Vannacht hield de politie een korte alcoholcontrole... op de Zandvoortselaan in Bentveld. En na enige tijd zagen agenten een BMW aankomen rijden... welke ze de controleplaat op rijden, op, controleplaats op lieten rijden. Na het bevragen van het kenteken... bleken de kentekenplaten gestolen... Op dat moment gaf de bestuurder ineens vol gas en reed met hoge snel weg, weg, snelheid weg van de controle. En hierop heeft de politie direct met meerdere eenheden de achtervolging ingezet. Nadat het voertuig korte tijd kwijt was, zag de politie deze opeens door het plantsoen de Zandvoortse weer oprijden... met hoge snelheid richting Zandvoort. Na een zoekactie troffen agenten de BMW zonder de bestuurder aan. Deze is in beslag genomen voor onderzoek en meer dan vermoedelijk is dit voertuig gestolen. Bij een woningbrand aan de Platanenlaan in Bloemendaal kwamen gisteravond zwarte rookwolken vrij. De brand werd rond kwart of voor acht ontdekt. Bij aankomst van de hulpdiensten trokken flinke zware rookwolken al uit de woningen. De brandweer is direct de woning binnengegaan om de brand te blussen... En in de woning vindt een verbouwing plaats en een bouwstofzuiger bleek in brand gevlogen. En deze zorgde voor veel rookontwikkeling. Gelukkig had de brandweer het vuur snel onder controle en raakte niemand gewond. Tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het westkustweerbericht luidt als volgt. Tja, vandaag trekt er een warmtefront over de regio en dat gaat gepaard met veel bewolking en enige tijd regen en motregen. Later volgen nog enkele buien... maar in de loop van de middag wordt het geleidelijk droog... met ook enkele opklaringen. De zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 18 en de 20 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling... van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog... En bij een naar zuid draaiende en tot zwak afnemende wind... daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen, dan blijft het wel overal droog en schijnt ook nog de zon. En de wind waait niet meer dan zwak uit het zuiden... en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 24 en de 26 graden. Kortom, het is vanaf morgen zomer. Woensdag tot en met vrijdag is het warm tot zeer warm zomerweer met heel veel zonneschijn. De temperatuur stijgt woensdag naar waarde tussen de 29 en de 31 graden. Donderdag lijkt het nog warmer te worden met kwikstanden tussen de 30 en misschien zelfs wel 33. Maar vrijdag zijn de maxima, gelukkig voor velen, weer wat lager met maximale temperaturen rond de 25, 26 graden. En dit was dan het weerbericht volgens Rico Schreuder. Het in a pretty cabinet with like the big cake, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Christopher Gennady, and it's an imitation you can't take care on, Caveat cigarettes, well bursting etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen.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 True the a guy she couldn't get <laughs> Specigious and precise She's a killer Green gunfight and gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind It's not that. absolutely dry. Dat was dan Killer Queen. Uitgezocht ja. door onze Dolly. Ja, prachtig nummer. Ja. Helemaal weer terug even naar de jaren zeventig. 1974, ja. als ik het goed heb, kwam die uit. En dat was naar mijn beste weten... Het was het, uh, volgens mij het vierde nummer van uh, Queen. Maar uh, naar mijn beste weten... Het eerste nummer wat ze zo prachtig vier, vierzangig... Vier, uh, vierstemmig. Vier, sorry. Ja, vier, ach, <laughs> jongen. vierstemmig hebben, hebben gemaakt. Ja. En ik, ik kan me nog zo herinneren dat, dat iedereen, en uh, zeker ik ook, uh, daar zo van onder de indruk was. Want het, het klinkt zo verschrikkelijk mooi. Later ja, natuurlijk, ja. uh, helemaal is het overtroffen met Bohemian Rhapsody. Precies. Die vierstemmige <laughs> <laughs> compositie. Maar uh, ja, dit, dit, dit staat voor mij toch nog wel in mijn gedachten als uh, de grote entree van, uh, van Queen. Ja, ja. ja. Van, van Freddie, hè? Ja ja, ja, Freddy ja, ja, ja, Mercury Mercury. Ja, het is zo jammer dat hij al weg is eigenlijk. Hè? Nou, hij is er nog, hoor. Ja, hij is er wel. Bij Madame Tussaud. Oh, oh, ja. Ja. oh je hebt hem een hand gegeven ook? Nou, ik heb even naast hem gestaan. Oh, maar het zo... viel me zo tegen hoe klein hij was. Ik dacht dat het, dat het een hele lange man was. Nee, nee, maar... maar die mensen zijn allemaal klein. Dat valt mij zo op eigenlijk Nou, weet tijd. je wie heel eng is? Uh, nou. Aan kleinheid gesproken nou. in Madame Tussaud. Prince. Is, ja, dat is ook een heel klein mannetje. Dat was een heel ja. klein mannetje, ja. joh. Heel klein. En weet je wie heel lang was? Wat mij weer opviel... Uh, die, hoe heet die ook alweer? Uh, DJ uh, uh, Oh wat erg, nou ben ik ineens een naam kwijt Weet je hoe dat heet? Ja, een seniorenmomentje <laughs> Wat erg, ik kan het zo roepen Nou ja goed, maakt niet uit die was in ieder geval Er was één hele lange DJ <laughs> Heel lang <laughs> <laughs> Hij is heel bekend, maar goed, kom ik nog wel op Oké okay. ja. Nou ja, dat dus uh, over, over mijn keuze ja, nou, ik vond, het, ik vond het een hele mooie keuze. Maar we krijgen ja. er straks nog één. Ja, toch? ja, ja. En dan wil ik eigenlijk even goed maken wat ik afgelopen donderdag fout deed. Als o, het mag. Ja, ja. alles ja. mag. Ja. Ja, nou, ho, het is het liedje van de sidekick, hè? Het liedje, het liedje, oh, van, de het liedje ja. van de sidekick. Ja, jongen, oh, heerlijk. Ja? Ja. Mag ik ook eindelijk wat in? Nou. <laughs> <laughs> <laughs> Heb je in ieder geval hier wat in te brengen, toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hé, hey, maar um, ik, ik vond jouw keuze van, uh, van de drie in één ook wel uh, ja, heel vrouw... grappig met hey. die uh, doodelsakken. Nou, dat is toch ja, weer wat anders Had ik nooit dan? achter je gezocht nee. dat jij voor een doodelsak zou kiezen. <laughs> nou, nee. okay. ik ben af en toe een doodelsak, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nou ja, ik zal het niet zeggen. Dat mag je doen. Ja. Nee, ik krijg ruzie met Jannie, nee, Jan. ik ga jou <laughs> geen doodelsak noemen. Wat? Mijn man een doodelsak? Hoe kom je erbij? Nee, maar nee, leuk. Ik, ik, ik was verrast door dat nummer van, uh, van Rob de Nijs. Ja, je kon hem niet, hè? Nee, die kende ik helemaal niet. Nee, dat was voor mij helemaal nieuw. Een ja, prachtig nummer. Dat is een mooi nummer, ja. Oh, ja, teken. ja, ja. Misschien ga ik hem even doorsturen naar Stichting De Vrije Horizon. <laughs> ja, dat ja, is een mooi nummer. Om, uh, ik vind dat hij daar de liefde voor de zee heel mooi bezinkt. Ja. Dus, nou, ja, hartstikke goed. Ja. Ik heb de volgende Billy Joel heb ik uitgezocht. Oh, mooi. Uptime Girl. Goeie keus. Dank je. Ja, dit is nog heel wat anders dan de neis, denk ik. Ja, natuurlijk, ja. Ja. <laughs> ja, ik, ik heb, ja, ik heb even een vraagje. Kijk, ja. ik ga nu proberen een bruggetje te maken. Even, okay, kijken, okay. even kijken of het me lukt. Okay. Uh, heb jij thuis eigenlijk een tuintje, of niet? Ik, ik, ik heb een tuin. Een tuin, een, een grote tuin? tuin. Ja. Ha, hou jij daar ook van, of niet? Ik hou heel erg van mijn tuin, maar... Uh... Tuinieren gaat me niet meer zo goed af. Niet? Nee, nee, nee. nee. Ik vond het, uh, het, toen ik net dat huis had, vond ik het heerlijk om bezig te Vind ik nog hoor, om heerlijk om bezig te zijn. Maar ik hou het gewoon niet zo lang meer vol. Nee, nee, maar je hebt toch ook... Ik een word oud, ik word oud. Ach, ga weg. Nou, ik hoop ja. dat je oud wordt. <laughs> ja, toch? <laughs> dat is wel de bedoeling, denk ja, ik. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, en dan heb ik een ander tuintje voor je. Oh, Nou, dat is nog een mooi tuintje. Daar hoef je niet veel aan te doen, hè? Nou, tuintjes in een hart, die moet je ook goed onderhouden. Ja, dat moet je zeker goed ja, onderhouden. Ja, ja, ja daar ja, moet je ja, ook ja. tijd aandacht aan schenken. Ja, voordat alles, uh, ja. uh, hoe noem je dat ook alweer, dat het uh, verdort. Ja, ja, dat het vlammetje uitgaat. Ja, ja, precies. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, ik heb zelf wel een tuin, maar ik moet eerlijk zeggen... het enige wat ik bijhoud is het gras. Oké. Okay. Ja, daar, ben, daar ben ik goed in. Maar dan heb je wel groen gras? Ik heb groen gras, heel groene, mooi gras. Groener dan bij de buren? Ja, de green, green Castle of <laughs> maar Dat is een <laughs> ander liedje. Nee, nee, nee, die bedoel ik niet. <laughs> nee, nee, mijn, mijn vrouw die doet eigenlijk alle tuinen. Die, die heeft oh. groene vingers. Ja, ja. Dat heeft ze wel. Ja, leuk. Ja, en, en ze zegt mooi. altijd, als ze in de tuin werkt, dan wordt ze er altijd happy van. Het ja. Ja, het zit er alweer op zoals het eerste uur. Het gaat hard, hè? Het gaat zeker snel, joh. Ja, ja als je het gezellig is, dan gaat het altijd snel, hè? Dat is waar. Ja, ja. dat dan is waar. Dan vliegen de uren voorbij. Nou, nou, nou. nou. Ja, we ja. gaan uh, zo naar het nieuws. En, uh, en Albert Heijn gaan we, hè? Albert Heijn? Ja, daar moet ik altijd aan denken als ik boodschappen moet doen. Het nieuws en de boodschappen. Oh, dat bedoel je, de dit boodschappen. Ja, oh, die boodschappen, okay. ja. maar ja. dit is sluikreclame, hè? Oh, oh dat mag eigenlijk ja, nee. niet. Nee. Oh, oh, sorry. Nee, dan moeten ze betalen. Oh, oh. <laughs> Goed, ik ga eindigen met een, uh, met een instrumentaaltje. Wie dat wat? De, ja, sh hoor, de Shadows. Oh, hier. Okay. Tot na Tot Doei. Doei. Dag, tot zo.